Uh, wat is uw naam? Ik ben uh, Karel De Witt, kerstnaarnemer uh, voor Timmermans-Mondaarswerkzaamheden. En ik ben uh, uh, beroep omdat ik tijdens de door mij gevoerde civiele procedures uh, de officier van justitie, het, het, het, het openbaar ministerie, zich formeel op een standpunt heeft gesteld: om naar zijn naam dat het veelvuldig plegen van mijnheid uh, niet strafrechtelijk diende te worden vervolgd. Oké, okay. en uh, u zegt dat er mijnet werd gepleegd. Door wie werd die mijnet gepleegd? Uh, dat werd gepleegd door mijn juridische tegenpartij, dat is door bondbestuurders, tijdens de mij gevoerde civiele rechtelijke procedures. Welke bond? Daar uh, was bij betrokken de Bouwbond FNV en de Bouwbond CNV. Oké, okay. en uh, waarom heeft men uh, die mijnet gepleegd dan? Om te voorkomen dat het zou worden gesproken. Die woonbestuurders hadden een onduidelijk beslag gelegd zonder van waardeverklaring. Acht maanden lang waardoor mijn bedrijf te schillen ging. En nu was het de bedoeling via het pleeg van mijn net dat daarin uh, nooit recht zou kunnen worden gesproken. Goed. Uh, je had dus een bedrijf, je was een aannemer. Ja. Je had personeel. Ja. Dat personeel dat was op een of andere manier uh, geïnfiltreerd door uh, actievoerders van de vakbeweging. Dat was toen de FNV. Nou, de situatie ligt iets anders. Het is zo dat uh, bij mij meldde zich op een gegeven moment een uh, Alderaan Timmerman ja. en, uh, in proeftijd. Ja. En dat bleek dus uh, helemaal geen Timmerman te zijn. Zijn maximale opleiding was kleuterschool. Het bleek een straatmuzikant te zijn. En die bleek nog gestoord te zijn ook. Dus ik heb hem kenbaar gemaakt. Daar kan ik geen huisje mee bouwen. En die heb ik in proeftijd, heb ik die ontslagen. Oké, okay. en dat was de reden voor de uh, vakbeweging om actie te voeren tegen ontslag van die werknemer. Uh, en van het een kwam het ander, heb ik begrepen? Nee, dat was niet de echte reden. De, deze reden hebben ze wel aangegrepen. Ja. Het is namelijk zo dat voordien... Uh, ...heeft een doelbestuurder een, een verkeersongelukje gehad... ...en hij zag mij lopen en wilde mij dus uh, daarin betrekken... ...en wat verlangde van mij dus dat ik voor hem als getuige zou optreden. En dat heb ik geweigerd, want ik heb van zijn ongelukje totaal niets gezien. Oké. Okay. maar. Dat zijn natuurlijk de details waar we het uiteindelijk om gaan. Dus Daar is dus wel mee begonnen. De grote zaak. Waar heeft dat uiteindelijk toe geleid? Uiteindelijk heeft het toe geleid dat door die blokkade die acht maanden heeft geduurd, dat ik dus door die blokkade mijn bedrijfsvoering niet kon voortzetten. 48 mensen verloren gewoon hun werkring En ik heb nooit meer in de gelegenheid geweest te mede-over vanwege het feit dat vervolgens mijnheid werd gepleegd om dit bedrijf op te starten. Want daardoor raakte ik in langdurige, mijnedige procedures. Ja, ja. Mijned is dus uiteindelijk. De oorzaak van het gevecht, wat, hoe lang duurt dat al? Dit uh, duurt vanaf 1975. En die zaak is nog steeds niet afgewikkeld? Er is nog nooit geen recht ingesproken. Waar ligt de oorzaak dat dat recht niet is gesproken? In het feit niet alleen dat mijnheid werd gepleegd, in totaal 68 keer, maar opname ook dat het ja, 68 keer werd de mijnheid gepleegd. Door wie? Bij rechtbankhof uh, werd 68 keer mijnheid gepleegd door die betrokken bombestuurders. En. Uh, maar met, met het ergste is natuurlijk dat het gebeurde met instemming van, van, de, van het Openbaar Ministerie. Dus met toestemming van, van de officier van Justitie. Dus de officier van Justitie, het Openbaar Ministerie, ja. accepteert, mijn eet, dat in heel veel gevallen is gepleegd. Ja. Alleen maar, ja. waarom? Nou, dat doet de Openbaar Ministerie onlangs, artikel 207, lid 1 en 2, strafrecht, waar het blijkt dat er 6 tot 9 jaar gevangenis op is gesteld. Omdat mijn eet pleegt het wezen van ons hele rechtssysteem, dat uh, tast het aan. En het open, er werd zo grof en veelvuldig mijnheid gepleegd dat iedereen in de zittingszaal er, daar geen enkele twijfel over kon hebben. Dus ook de betrokken rechters niet. Ook staan de niet. Dus ook de officieren van justitie niet. Heb je erkenning gehad van rechters of officieren of wie dan ook dat mijnheid gepleegd is? Ja, het is zo dat de officier van Justitie, en dat blijkt allemaal uit formele documenten, de officier van Justitie uh, die zegt dat als gevolg ervan nimmer recht werd gesproken, dat mij ernstig onrecht werd uh, aangedaan en dat ik ook daarmee de financieel ernstig ben benadeeld. Die het is zelfs zo de dat de advocaat-generaal... Ja. Uh, bij het Hof kenbaar heeft gemaakt. Hij heeft zijn excuses aangeboden aan mij in een boevolle zittingzaal. waarin hij ken, dus kenbaar maakte. Meneer uh, De Wet is aan alle kanten pootje gelicht. Ik heb hier het staddossier als ik hem schud, De rollen de valse verklaringen rollen eruit. Is dat normaal in, het uh, Nederlandse rechtssysteem? Ja, het komt veel, veel ervoor. Dat mijnheid wordt gepleegd. Ja. Waarom horen we daar zo weinig over? Uh, daar rust een embargo op. Ik denk dat de media, dat de afspraken zijn tussen de media en de zitten en staan maar stuur, dat daar dus niet. Uh, geen, geen uh, rugbereid aan wordt gegeven. Dus aanvallen op de wogens van de justitiële macht, die dus uh, een beetje verrot is, dat mag niet? Uh, dat wordt in ieder geval niet gepubliceerd. Ja, ja, oké. Okay. Ja, de situatie is gewoon te ernstig <laughs> wanneer een officier justitie toestemming verleent om mijnheid te plegen, dus een aanzijds schendt. Ja. En als dan ook nog blijkt uh, dat die officier justitie de shittenmastuur de schuld geeft, uh, in die zin dat uh, de shittenmastuur, dus de rechter zelf bij het gerechtshof, die mijnheid zouden hebben uitgelokt. Dan uh, vindt u daar geen publicaties van over in, uh, terug in de media. Zijn er nog rechters die erkend hebben? Die gezegd hebben: ja, er is mijnheid gepleegd uh, op de uh, record? De, de rechter zelf niet. Het is wel zo dat de, de, de staande magistratuur, dus zowel de officier van justitie bij de rechtbank als de advocaat-generaal bij het gerechtshof, beiden er geen enkele twijfel over laten bestaan dat veelvuldig mijnheid werd gepleegd. Heb je namen? En ook dat de bombestuurders ten onrechte zijn vrijgesproken, doordat de zittermachtstuur, dus de rechters, ja. de grondslag van de telastlegging hebben verlaten. Heb je namen? Uh, van eigen personen? Nee, van mensen die herkend hebben dat er mijnheerde gepleegd werd. Uh, dossier officier van justitiemeester R.W. Aschers, ja. die, uh, die is van mening dat er nooit een verzoenlijke procedure heeft plaatsgevonden, vanwege die het veelvuldig pleeg van mijnheid. En de advocaat-generaal meester Vriel heeft bij het, bij het Greshof dat ook herkend. Ja, uh, bij het gerechtshof in Amsterdam. En hij heeft mij kenbaar gemaakt dat er zoveel dat, uh, dat ondanks de vrijspraak van die mijn mijnedige uh, mijn, mijn personen, dat ondanks die vrijspraak, hij als een paal boven water houdt, dat onbeperkt mijnheid werd gepleegd. Okay. En dat ze alleen via een onjuiste procesgang allemaal vrij uit zijn gegaan. Oké, okay. we hebben nu een aantal uh, beschuldigingen van u gehoord. Uh, u hebt het uh, rechtssysteem behoorlijk uh, in de wind gehangen. Uh, hebt u iets concreets waarmee u kunt bewijzen dat uh, mijn eet is gepleegd en dat mensen op de hoogte zijn en dat mensen accepteren dat mijn worden wordt gepleegd en daarmee burgers in hun belangen zwaar worden beschadigd. Ja. ja. Nou, laten we wat zien. Ik heb hier handopnames. Uh, en hier staan uh, bijvoorbeeld de. Uh, een gesprek tussen mij en Rivier van de Hoek. Rivier van de Hoek is... Uh, Dit teefje, wat staat daarop? Uh, wat hierop staat, ja. de, uh, een gesprek tussen mij en Rivier van de Hoek. Nou, maar vast. Rivier van de Hoek is uh, vriendin al 22 jaar van... Uh, de voorzitter van de meervoudige meer strafkamer, Eveline Verscharenburg. En zij maakt mij hierin kenbaar dat Verscharenburg met haar heeft gesproken over de motivering van haar uitspraak. En zij maakt mij hierin kenbaar dat uh, de macht van de bonden, dat, ze, dat dus haar vriendin, dus rechter Verscharenburg, niet om de macht van de bonden heen ken, kon en adviseert mij om dus het op te geven, omdat ik anders met mijn gezin onderdoor zou gaan. Ja. Nou, het gezin van jou is een behoorlijk beschadigd en ik lang begrepen. Ja. Maar... De rechter zelf heeft dus via haar vriendin aan jou laten weten eigenlijk ja. dat ze de macht van de vakbeweging, niet omheen komt. FNV en CNV, dus kennelijk, ja. dat die invloed zo groot is dat rechtspraak Uitgesloten zo, krom zo krom is als een hoepel. Uitgesloten. Uitgesloten zelfs. Ja. Ook Verscharenburg, tijdens de procedure met Verscharenburg, werd veelvuldig met medeweten van Verscharenburg mijnheid gepleegd. Ook zo grof en veelvuldig dat ook iedereen in de zittingzaal dat had moeten weten of kunnen begrijpen. Er is dus geen enkele twijfel over. Dus als je de een, een of andere strafbaar feit pleegt als vakbonden, ben je dus vanwege de macht van de vakbeweging zelf ja. eigenlijk straffeloos. Het lijkt wel een beetje op piknieel ja, <laughs> ja, Het zit hem niet zozeer in de macht van de bonden zelf, maar het zit hem meer.